12 uur. Gert met het NOS journaal. De politie heeft een 24-jarige man aangehouden in het onderzoek naar een overleden baby uit Breda. De verdachte is de vader. Het jongetje van zeven maanden werd vorige week zondag in het ziekenhuis opgenomen nadat hij onwel was geworden. Een dag later overleed hij. Volgens omroep Brabant was de baby eerder voor een langere periode uit huis geplaatst. De rechtbank in Breda bevestigt alleen dat er eerder een rechtszaak is geweest over de thuissituatie van het kind. De eigenaar van de voormalige koffieshop Checkpoint in Tarneuzen is door het hof schuldig bevonden aan de handel in softdrugs en deelname aan een criminele organisatie. Maar hij krijgt geen straf. Checkpoint was jarenlang de grootste koffieshop van Nederland. Om dagelijks duizenden klanten van softdrugs te voorzien was meer dan de toegestane voorraad van 500 gram nodig, oordeelt het hof. De gemeente gedoogde dat met medeweten van justitie. Bij een schietpartij in Nieuwegein is vanochtend een man gedood. Hij werd in zijn auto bij zijn huis door onbekenden onder vuur genomen. Later was er ook een wilde achtervolging op de A2... waarbij tientallen politieauto's betrokken waren. Na het lossen van waarschuwingsschoten zijn twee verdachten aangehouden... bij het AMC in Amsterdam-Zuidoost. Het is nog onduidelijk of er een verband is met de schietpartij in Nieuwegein. Longartsen uit acht Europese landen pleiten... voor een bevolkingsonderzoek naar longkanker. Ze willen dat risicogroepen een CT-scans krijgen...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 Het is de hoogste boete die de toezichthouder kan opleggen. De Consumentenbond denkt nu dat de weg vrij is voor consumenten om een schadevergoeding van Volkswagen te eisen. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt met wat buien, soms met hagel of onweer. Vanmiddag ook af en toe zon. Het wordt 7 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2, Den Bosch richting Utrecht tussen Afrit Everdingen en Vianen, 2 kilometer file, 5 minuten vertraging. En tot zover de verkeersinformatie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 Het is 28 november alweer. Jawel, tijd gaat snel. En uh, nog een paar dagen, dan zitten we alweer in december. Oh, oh. Nou, de plichtplegingen weer gaan uh, voorbereiden en zo. En dat uh, weet ik het nog niet. Maar goed, het is nu nog november en uh, daar houden we ons mee even bezig. Zo is dat. Zandvoort lunch. goedemiddag, luisteraars. Goedemiddag in Zandvoort, goedemiddag in Kermerland, goedemiddag wereld. Ja, hé, hey, ben jij er ook? Wat gezellig. Ja, ik ben er weer. Ik had ja, je ja. niet gezien, je zit achter het beeldscherm. Daag! Daag. <laughs> ja, Ik zat niet gezien, ik zat achter het beeldscherm. Verborgen, verscholen. Zat. Ja, als je luistert, weer is vandaag, want uh, onze Beb die zit ergens in Frankrijk. Ja. En uh, die is uh, eventjes uh, even ertussenuit. Dus uh, Beb, als je ons toevallig hoort. Nou, ik hoop dat je het mee zin hebt. En... Uh, Proberen om er even een gezellige lunchprogramma van te maken, dames en heren. We hebben weer leuke we muziek. Best. Ja, we hebben weer leuke smiek uh, muziek klaarstaan. Ik uh, beloof u, ik zal geen Beatles draaien vandaag. Ik dacht toch echt dat je smiek zei, maar wat. Nee, muziek zei. Ik. En ik beloof u, ik zal geen Beatles draaien vandaag. Ben je er dan nou nog niet zat? Na een hele nacht? Nee. Nog lang niet. We gaan lekker beginnen. Uh, we hebben natuurlijk vandaag onze vaste onderdelen. Hè, de bioscoopagenda hebben wij. We hebben het recept We hebben het regionieus om half één, half twee. En we hebben natuurlijk artiest in het licht. Hoe die Dolly dat toch altijd flikt, jongen. Die hebben het altijd een hoop. En als dus ik zo zoek, dan is er niks. Nou, weinig althans. Daar staat ze er vijf, vandaag maar twee. Helaas. Ja, het is niet anders. Er zijn er niet meer doodgegaan, of er zijn er niet meer jarig vandaag. Maar dat zijn wel een paar leuke die ik dan weer heb. En we beginnen er gelijk maar mee. Ja. Een artiest in het licht. En dat is een meneer die we heel goed kennen. Hij had uh, hits als Birmingham. Hij had hits als uh, Short People. En uh, nog meer van dat Fries. Hij heeft ook uh, uh, mooie liedjes geschreven voor anderen. ...waaronder een You Can Leave Your Head On... ...wat Joe Cocker groot gemaakt heeft. Dat is ook van hem. Maar ik ga een hele mooie van hem draaien... ...van deze meneer. Ik weet dus ook al lang... ...dat ik het over Randy Newman heb. Want die is jarig verdrag, ja. ja. Hij heeft ons net een grote taart gebracht hier. Heel veel kaarsjes die hij uitgeblazen heeft. Geweldig. Uh, ik, ga, ik ga een heel mooie nummer van hem draaien... ...wat hij opgenomen heeft samen met The Eagles. Dat vind ik zo'n mooi nummer van hem. Kijk, Short People kennen we wel. Dit waarschijnlijk ook wel. Maar dit is zo'n mooi liedje van hem, vind ik persoonlijk. Dus, hier komt hij. Artiest in het licht. Ja, Got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 Just a rider in the rain He's a rider in the rain He's a rider in the rain And I'm going yeah. Arizona. He's a rider in the rain Oh, my mother's in St. Louis in my brides in Tennessee, so I'm going to Arizona. Nou, prachtig liedje van deze. Deze. Deze. Deze. Deze. Deze. Deze. Deze. Deze. Deze. Deze. Samen opgenomen met The Eagles. Randall Stewart Newman, zo heet hij <coughs> officieel. En Randall werd natuurlijk uh, verbasterd naar Randy... Hij is geboren op 28 november 1943, dus hij is vandaag 74 jaar geworden. Goh, kan ik dat snel uitrekenen zeg. Um, hij bracht uh, al sinds 1968, brengt hij al uh, studio albums uit. En uh, hij heeft ook een aantal uh, filmscores geschreven. Newman groeide op in een muzikale, uh, in een hele muzikale familie. Zijn ooms Alfred, Lionel en uh, Emile waren gerespecteerde filmcomponisten. En zijn vader, Irving, uh, zijn vader Irving schreef een song voor Bing Crosby. Irving Newman dus. Uh, Newman werd op zijn 17 jaar professioneel uh, songwriter... voor een uitgever in Los Angeles. En toen hij met behulp van zijn vriend... Uh, uh, Lenny uh, one, uh, Waronker moet ik zeggen, een platencontract bij uh, reprise kreeg stopte hij als uh, broodschrijver en richtte hij zich op een carrière als singer-songwriter nou, dan is hij dus uh, behoorlijk ingeslaagd, mogen we wel stellen, want wie kent hem niet zou ik bijna zeggen, Randy Newman dus en wij gaan verder met Randy Newman nog een klein stukje ja, een vlakje pijnflartje nog. Maar dan komt er iets heel anders. Dat beloof ik u. Tenminste. Ja, dat wil ik zeggen. 3 in 1. In. En hier is vandaag van het nieuwe album van De Vreemde Kostgangers. Skalken, ladder zitten, te mij is alle landen. Trekken het bed recht, wassen hun handen. Het kruisbeeld aan de muur, knijpt begrijpend een oogje dicht. Hoeft niet te zien wat daar gebeurt. In het roze schemerlicht, het kruisbeeld aan de muur. Grijp begrijpend, een oogje dicht Iedere kostganger, hoe vreemd ook is zonder, zonde voor zijn aangezien Plastic stoeltjes op het balkon Jannie Bisschop, moeder van twee hartsvriendin van Sjaan de Vree Valium en droge sherry Moe van zorgen en kinderherrie Iedere ochtend 11 uur Begint het trieste ritueel De pillen en de alcohol Vormen het vaste onderdeel de ochtend uur begin. Verpakt bij halve maan. Schimmen komen, schimmen gaan. Freddy Queen zingt zijn idool, wiegt zijn heupen, zingt met zo. Een stem zo glad als Vazeline, ontkent zijn Brusselse Janine. Ontmoeten hem de nacht daarvoor. In de bosjes bij de fontein. Ik zei, omdat je stoort, je bent gewoon een ontzettende. Uh. Ik kwam niet op het woord, het schrijven van een lied. was met het schrijven van een tekst. Ze zei, ik heb opeens zo'n zin. Ik zei, je bent oversext. Ze zei, de hele dag zit je in je kamer en niemand mag erin. Je tikt de ene regel naar de andere en nu heb je zelfs geen zin. Oh, het schrijven Zelfs liefde voor wordt gekust Schrijven, schrijven, schrijven Pas als de laatste letter op papier te staat Schrijven, schrijven, schrijven Mogen ze hun lieden tonen Maar dan is het vaak te laat Ze kwam binnen toen ik ben. En nadacht over iets. Ze vroeg: Kan ik je wel helpen? Want je hebt nog helemaal niets. Ik zei: Als jij steeds binnenkomt, is er geen begin eraan. Je kunt het beste helpen. Ze zei, ik zou iets kunnen vragen, maar ik vraag het liever niet. Ze zei, ik draag voor deze ene keer mijn koffer zelf wel naar beneden. Ik staarde waanzinnig naar het bladpapier, papier toen ze vergoed de straat uitreed. Schrijven, schrijven, schrijven. Pas als de laatste letter op papier te pronken staat. Schrijven, schrijven, schrijven Mogen ze hun liefde toren Maar dan is het vaak te laat Je blijft leven, zolang het je is gegeven. De dood, mijn vriend, is weinig meer dan een eenzaam avontuur. Maar mocht je vroegtijdig heen gaan, dan kun je beter niet alleen gaan. Omring je door je naasten in je allerlaatste uur. Je naaste duur is zwijgzaam, en zo lig je daar maar lijkzaam. Precies zoals jij op een zonnige dag werd neergelegd. Het leven, zolang het je is gegeven, de dood mijn vriend is weinig meer dan een eenzaam avontuur. Je naaste buur is zwijgzaam en zo ligt je daar maar lijdzaam. Precies zoals je er op een zonnige dag werd neergelegd.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 We hebben het al eens dus meegemaakt in met de travelling Wilburys van George Harrison, Bob Dylan en zo. Als je gewoon een aantal top mensen bij elkaar zet, dan krijg je vaak hele leuke en vooral ook verrassende dingen. En dat is nu ook zo. Henny Vrienden van Doorman natuurlijk, of vroeger van maar, of nog van maar, weet ik veel. In ieder geval Henny Vrienden, componist en bassist en zanger. Uh, George Coomans natuurlijk die we allemaal kennen van de Golden geen introductie nodig, bijna. En Boudewijn de Groot, ook alweer zo'n man... Wat die bijna geen introductie nodig heeft. En die de krachten gebundeld hebben... ...en een fantastisch album hebben gemaakt... ...dat heet Nachtwerk. En uh, ze hadden er al eentje... ...dat heet Vreemde Kostgangers. Nou, onder die naam opereren ze nog steeds. Alleen dit album heet... Nachtwerk. Uh, Boudewijn heeft er geen muziek voor geschreven, alleen teksten. En de muziek die uh, bij die teksten gemaakt is, is dus uitsluitend van uh, Henny Vrienden en George Koumans. Boudewijn verklaarde dit als volgt: Hij zegt, teksten die rollen er één voor één zomaar uit. Ik had er soms tientallen in een week. En, maar de muziek, daar heb ik even een blokkade voor. Dat lukt gewoon even niet. Ja, kan ik me voorstellen. Ja, dat heb je soms. Hè? Dus heeft hij het uh, componeren van muziek aan anderen overgelaten. En nou, die zijn daar heel goed in geslaagd. Wat u achtereenvolgens hoorde is leven zat in de stad. En daarna een prachtig liedje over schrijven. En dan dus niet gestoord willen worden en zo. Dat je gewoon, ja, nou ja, oké. Okay, dan moet je ook weer een partner hebben die dat begrijpt, hè, dat je dan gewoon even bezig bent en dan even geen tijd voor andere dingen hebt. Ja, dat gebeurt. <lacht> Angela heeft dat bijvoorbeeld, hè, Die hebt er altijd begrip voor als ik in mijn eentje zit te schrijven, nou, dan komt ze niet binnen hoor. <lacht> maar goed, uh, wat wou ik zeggen? En het laatste nummer dat heette uh, Een Eenzaam Avontuur. En uh, nou, er waren dus drie prachtige liedjes van dit fantastische stel, De Vreemde Kosthangers. We hadden vanmorgen een uh, taxichauffeur uh, van de OV-taxi. En die had een suggestie. Nou, ik weet niet of hij luistert. Denk het niet. Maar oké, okay. we gaan zijn suggestie wel even inwilligen. Want het was kleren weer. <laughs> Nog, wat een buien kregen we ons hartstikke maar Gelukkig dat die taxi waterdicht was. En vandaar voor de taxichauffeur, Supertramp. It's raining again. Zing het de keer vanmorgen. Oh, oh, oh. Jonge jongen. Supertram dus met It's Raining Again. En uh, dat speciaal voor de taxichauffeur. Die had dit als suggestie vanmorgen. Zo'n man moet je ook af en toe een beetje blij maken. Dus als hij geluisterd heeft, nou, dan heeft hij het gehoord. Bij deze. Bij deze. Niet waar? Ja. Oké. Okay. Uh, we, uh, we gaan zo langs branden, want ik want we zijn een beetje achter... maar maakt niet uit, bent u van ons gewend. Zijn we altijd. Het nieuws bij ZFM Zandvoort... Vandaag gepresenteerd door Angela Janssen. Op het Willemsplein in uh, IJmuiden stond gisteravond een geparkeerde auto in brand. De politie sluit brandstichting niet uit. De brand beschadigde ook twee auto's die in de buurt geparkeerd stonden. Van de getroffen auto is weinig over. De politie onderzoekt de zaak en roept eventueel getuigen op zich te melden. Ten aanzien van de publieke omroep klinkt wel eens het argument... dat gesubsidieerde journalistiek een dam opwerpt tegen commerciële media... die het volk brood spelen en sensatie geven. Als voorbeelden voor dat laatste gelden dan met een vies gezicht zegt de bagger op de buis van de commerciële en platte kranten in de anglo-saxische wereld. Goed idee vinden degenen die dat betogen, dat... er en nog eens meer geld krijgt nu de ster inkomsten zakken. Het Rode Kruis ziekenhuis in Beverwijk en Siemens Healthcare... willen samen het ziekenhuis van de toekomst bouwen... in het Beverwijkse stationsgebied. Het Rode Kruis ziekenhuis en Siemens starten hiervoor een onderzoek... in samenwerking met de gemeente Beverwijk.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 Een eerste aanzetting daartoe is al gegeven. De gemeente Zandvoort heeft de Haarlemse stadsbouwmeester... Max van Aarschot gevraagd zijn licht te laten schijnen op de mogelijkheden. Dat heeft geresulteerd in een aantal ontwerpen waarin wat opties staan geschetst. In de woorden van het college is in een toelichting daarop... het is een inspirerend en ambitieus beeldverhaal voor de boulevard... dat laat zien dat er mooie kansen zijn om de uitstraling en de functie van de boulevard op korte termijn te verbeteren. Uitgangspunt is wel dat uh, Zandvoort als grootste badplaats... binnen de metropool Amsterdam en tweede badplaats van Nederland... een boulevard met internationale allure verdient. Zandvoort trekt per jaar ongeveer 6 miljoen bezoekers. De huidige boulevard sluit in de ogen van het college... niet meer aan bij de wensen en eisen van de huidige tijd...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 Vandaag veel buien en deze buien kunnen gepaard gaan met hagel en onweer. Tijdens felle opklaringen schijnt ook de zon. De noordwestenwind is krachtig aan zee en wordt, het wordt maximaal een graad of zeven. Vanavond en komende nacht verandert er weinig... behalve dat de wind duidelijk afneemt. Het koelt naar af naar een graad of twee. Vanaf morgen komt er een koude noordelijke stromingopgang...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 I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? Ja. Creep was dat van je? Ja. Uh, dit is een uh, uitvoering van Korn. En oh. dit is een unplugged versie. Ja, ja. Dus uh, alleen een gitaartje en uh, wat, wat uh, lichte percussie. Ja, ja. ja. en nee, ik vind het een, uh, eigenlijk wel een mooiere uitvoering zelfs dan die van Radiohead. Dus, uh, Oké, okay. ja. nou ja. Dus jij, jij hebt er verstand van, toch? Oh, vind jij? Ja, ja. ja, vanavond weer metal hè. Ja. Gaan we vanavond, weer, kunt u weer, eh, dames en heren, als u van eh, zachte muziek houdt, kunt u de radio tussen 8 en 10 beter uithouden. Ja. Maar ja, als ja. u van Harry houdt, nou, dan eh, kom je weer geheel aan je trekken vanavond. Helemaal. Ja. Oké. Okay. Nou, lekker. Um, ik had nog een regenliedje eigenlijk klaarstaan. Ah. Oh. Ja. Je ja. moest eigenlijk er net achteraan komen, maar ja, het nieuws moest er tussendoor. Ei. Eh. We doen deze nog even en dan gaan we naar de bioscoop. Hi hi, zijn your weather girl. Uh -huh. And have we got the news for you? you better listen. to rain. Right. Het regent mannen. Nou, ik zou niet weten waar. Je zal eronder lopen. Als een tien ton op je neerkomt. Ja. Maar ja, dat waren die dames ook. Die die, die foto zag. Jongen, jongen, jongen. Als je nou al wat dikke negerinnen had. Nou, dan waren dit dikke negerinnen. Pff, pff, the Weather Girls. En het nummer heette It's Raining Man. Yo. La, la, la, la, la, la, la, la, De bioscoopagenda. Oké. Okay. Ja, thank you. The mountain between us. Uh, na een tragisch vliegtuigongeluk zijn twee vreemden op elkaar aangewezen om onder barre omstandigheden op een afgelegen met sneeuw bedekte berg te overleven. En uh, deze dramatische film met onder andere Kate Winslet... ook nog bekend van Titanic, uh, is te zien uh, aanstaande donderdag om 8 uur... vrijdag en zaterdag om 7 uur en zondag, maandag en dinsdag eveneens om 8 uur. Sinterklaas en het gouden hoefijzer. En dat is de laatste week. Sinterklaas uh, en het gouden hoefijzer tijdens een ritje buiten het kasteel. Uh, verliest uh, uh, Americo zijn magische hoefijzer. Het paard van Sinterklaas heeft geen normale hoefijzers, maar één gouden. Zonder dit magische hoefijzer kan Ameriko de daken niet op. Sinterklaas wil ze Pieter niet ongerust maken en start een zoektocht. Zouden ze het wijzer op tijd vinden? Of kan pakjesavond dit jaar niet doorgaan? Heel spannend. Ligt, ja. onder, ligt onder de zonnepanelen. <laughs> nou ja. Deze film is te zien morgenmiddag om half twee. En zaterdag en zondagmiddag eveneens om half twee. Deze film is voor alle leeftijden. En zoals gezegd de allerlaatste week. La vie. En dat is uh, uh, van de makers Samba en Intouchables. Max runt al 30 jaar een cateringbedrijf en heeft voldoende honderden feesten en partijen georganiseerd. Zo ook deze aankomende bruiloft. Tot een uh, paar onvoortuinlijke tegenslagen roet in het eten te gooien en elk moment van geluk in chaos overgaat. En uh, deze comedy is. Uh, te zien uh, vanavond om 8 uur... en vrijdag en zaterdagavond om 7 uur. En deze film is ook geschikt voor alle leeftijden. Dan de film uh, Victoria en Abdul. Het waardgebeelde verhaal van de buitengewone vriendschap... tussen Queen Victoria en Abdul Karim, een jonge klerk uit India. En deze film is uh, te zien... Vanavond, uh, nee, morgenavond. En is dan ook de film van het filmhuis Simon van Gollum. Uh, morgenavond dus om half acht. En volgende week dinsdagmiddag om half twee. Dan de film De Kleine Vampier. En dit is eveneens de laatste week voor deze film. Een vriendschap die de wereld op zijn kop zet. Een avontuur vol actie rondvliegende koeien en het meest betoverende vampierstutje van het heelal. Een avontuur om in te bijten. De kleine vampier is uh, de allereerste Nederlandse 3D animatiefilm met stemmen van onder andere Buddy Verder en Brit Scholte. En deze film is te zien morgenmiddag om half vier. Zaterdag en zondagmiddag eveneens om half vier. En volgende week woensdag, dat is op 6 december, de allerlaatste keer om half vier. En deze film is geschikt voor zes jaar en ouder. En tot zover de films. Men die ook uh, begonnen als de uh, Young Rascals. Tussen niet meer zo jong waren, noemen ze gewoon de Rascals. People got to be free, yeah. Een yeah. lekker plaatje weer. Heerlijk. Gezellig. Ik heb er nog eentje en dan gaan we naar het nieuws van uh, 1 uur. En uh, don't call us. We won't call you either. <laughs> Ciao, call you En het nummer heet... Don't call us, we call you. Nou, u mag ons rustig bellen hoor. Ja hoor, vinden wij helemaal niet erg. mag rustig bellen hoor. Als muzikant... onder elkaar nog wel eens de grap van... Don't call us, we won't call you either. Nou, met een stukje... Juke Masekila gaan we naar het nieuws... ...van één uur van het NOS Journaal. En... Ik hoop u aan de andere kant van 1 uur weer eh, te spreken. Tot zo.